11 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Op het CDA-congres in maars is het rapport Kiezen en Verbinden Goed Ontvangen. Het uitgangspunt voor een discussie over de toekomst van de partij in de komende 10 tot 15 jaar. Het rapport is opgesteld door het strategisch beraad onder voorzitterschap van oud-minister De Geus. Hij hield de CDA-leden voor dat er heldere keuzes gemaakt moeten worden vanuit het politieke midden.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 In Rotterdam Zuid worden 260 flatwoningen ontruimd. Het zijn wooneenheden voor jongeren aan de Prinsendam. Dam. In de flat woedde een brandje in een elektriciteitskast. Dat vuur kon betrekkelijk snel worden gedoofd, maar er hing veel rook in de flat en overal viel de stroom uit. Eerst werden 30 woningen op de eerste etage ontruimd. Later werd besloten dat de bewoners van alle 260 eenheden weg moeten.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 Het weer. Vannacht een enkele bui en een graad of vijf. Morgen bewolkt en ook buien, vooral in het noorden. Het wordt een graad of acht. Ook na het weekend blijft het wisselvallig en vrij zacht. Dit was het NOS Journaal. nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.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 Ik heb niets tegen Jacobine Geel, maar waarom krijg ik toch zulke rare bijgedachten bij zinnen als... het CDA is er voor mensen die verlangen naar gemeenschap. We moeten beweging teweeg brengen. Een hele goede avond en welkom bij het Oog op Zaterdag. De dag waarop het CDA zichzelf onder leiding van Aartjan de Geus... Jacobine Geel en Rut Peetoom opnieuw uitvond... als de Partij van de Compassie, Inspiratie en Bezieling. Politiek redacteur Wilma Borgman was op het congres in Maarsen... en sprak daar onder meer met fractieleider Siebrand Buma. Hoe warm en betrokken is het nieuwe CDA? Paniek in het noorden van Nigeria... waar de moslimfundamentalisten van Boko Haram hielden. Er zijn inmiddels ruim 150 doden geteld... Verslaggever Kees Broeren is in het land. Listen to the Deep heet de website die u even moet raadplegen... als u het geluid wilt horen van de Atlantische Oceaan bij de Azoren... of van de Stille Oceaan bij Japan. We gaan u vanavond introduceren in de wereld van de bio -acoustiek. En de muziek staat in het teken van de African Cup of Nations, die vandaag begint. Dat worden swingen op de Chimurenga uit Zimbabwe en de reggae uit Ivoorkust. Uiteraard ook aandacht voor de Turing-Nationale Gedichtenwedstrijd vanavond. En eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag, 21 januari. Het dodental in Nigeria loopt op. De teller staat op ruim 150 slachtoffers... na de aanslagen van de islamitische militie Boko Haram. De groep had het in de miljoenenstad Kano... vooral gemunt op politiekantoren en migratiegebouwen. Een ooggetuige vertelt over de aanslagen. Boko Haram wil alle christenen uit het gebied verjagen... en er een moslimstaat vestigen. Politieagenten maken geregeld heftige gebeurtenissen mee tijdens hun werk en soms houden ze daar mentale problemen aan over. Uit onderzoek van RTL blijkt dat deze agenten door hun baas... vaak aan hun lot worden overgelaten. Er wordt niet erkend dat ze ziek zijn geworden door het werk. Het terugkeren op de werkvloer is voor agenten en regisseurs dan vaak ook heel erg lastig. En een aantal moet zelfs jarenlange procedures voeren... om niet ontslagen te worden. Zoals deze agent. De jonge Turkse jongen die werd uh, doodgestoken... En ook zijn darmen die, die, die kwamen naar buiten toe. En ja die agressie die ik toen heb meegemaakt en het incident op zich, dat was voor mij volledig de druppel van, van, van de Emmer, die gewoon volledig was overgelopen. Bij zijn baas kreeg hij geen gehoor. Er kwam geen belletje, geen bloemetje, niks. De politiechefs beloven beterschap. Als mensen aan de frontlinie uh, werken, en dat is een zwaar beroep, en je loopt een mentale blessure op, dan gaan we voor onze mensen zorgen. De dijken in het noorden van het land en in het rivierengebied... zijn slechter dan die in de Randstad. De waterschappen waarschuwen dat de normen voor de dijken zijn verouderd. Er zijn huizen bijgebouwd, er zijn bedrijven bijgebouwd. Dat betekent dat de dijken hoger zullen moeten worden... ook wat breder moeten worden en dus in feite sterker zullen worden. De normen dateren nog uit de jaren zestig. Een korte kansberekening. Stel, je woont je hele leven achter de rivierdijken... En je wordt 80 jaar, dan heb je een kans van 1 op 15... dat je moet evacueren vanwege een hoogwater op de rivier. Gelukkig inspecteren vrijwillige dijkwachten de dijken. En waar let je precies op? Op scheuren of op uh, bomen die tegen de dijk liggen. Nog een geruststellende nood. We leven nog steeds in de veiligste delta ter wereld. Zou het vandaag eindelijk lukken... het vlot trekken van het gestrande schip bij Wijk aan Zee... Twee sleepboten waren in de weer om het gevaarte van 20.000 ton in beweging te krijgen. Het was spannend. De sleepkabels braken af. Dat is even een tegenvaller. De planning is nu dat hij een nieuwe tros gaat uitbrengen. En kijken of hij dus vanmiddag nog een extra poging kan doen. Het vrachtschip trok veel bekijks en het wachten werd beloond. Aan het eind van de middag werd het schip vlot getrokken. Het, het schouwspel met de golven die er tegenaan kletsen... Ja, dat, is natuurlijk, ja, dat geeft mooie plaatjes. Je hebt nog nooit zoiets gezien. Dat was nieuws vandaag op Radio tv. En vanavond om 8 uur monsterde Laura Dekker aan... in de haven van Sint Maarten. Ze sloot daarmee haar solozeiltocht om de wereld af. Verslaggever Taco Rietveld van het Jeugdjournaal is op Sint Maarten. En Taco, ik begreep dat er 246 interviewverzoeken voor waren... maar dat jij haar mocht spreken. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, het is, het is inderdaad uh, uh, gelukt en, en zo ongeveer gegaan. Nee, vanaf, het, vanaf het begin af aan hebben wij heel veel contact met, uh, met Laura gehad. In het begin werd er heel veel over haar gepraat. Maar was ze nog niet zelf aan het woord geweest? Nou, toen ben ik en zijn wij met haar in overleg gegaan. Uh, van, zou je niet zelf je verhaal willen vertellen? In, in plaats van dat er allemaal andere mensen over jou praten. Um, en dat vond ze toen zelf ook een goed idee. Dus vandaar dat ze van het begin af aan bij ons haar verhaal gedaan heeft. En dus ook op de, op de laatste en afsluitende dag. Hoe gaat het met Laura? Is ze moe? Ze is, ze is dood op. Ik heb, ja, heb haar inderdaad uh, net uitgebreid gesproken. Het gaat hartstikke goed met haar. In uh, het begin uh, nou ja, was ze vooral heel, heel erg zenuwachtig en, en nerveus en stil. En er gebeurde natuurlijk zoveel. Maar nu uh, was ja, ze was hartstikke blij, ondanks dat ze uh, 36 uur wakker was, omdat ze hier tussen allerlei eilandjes en riffen uh, door draveren. Ja, heel erg trots. En ze beseft zich eigenlijk niet. Uh, dat het nu afgelopen is. In haar blog van woensdag schrijft ze dat ze niet terugkeert naar Nederland. Waarom niet? Nou, dat is niet helemaal waar. Over twee weken komt ze wel weer naar Nederland. Dan komt ze namelijk naar de Iswa. Um, maar uh, daarna komt ze gewoon weer terug naar Sint Maarten, naar haar boot. En uh, ze wil het liefste door naar uh, Nieuw-Zeeland. Uh, omdat ze dat een, een veel prettiger land vindt. En heeft dat wat te maken met al het gedoe... met de kinderbescherming en de leerplichtambtenaren hier? Jazeker, zeker. Ja, zeker. Ik, heb het, ik heb er vandaag ook nog naar gevraagd... Uh, ondanks dat ze zo moe was, ondanks dat ze in een feeststemming was... Uh, van nou ja, je, je hebt van de week die brief geschreven... Uh, in, in de krant en op je blog... en uh, wil je daar nog iets over zeggen? En haar antwoord was uh, nee. Ik heb, mijn hoofd staat er nu helemaal niet naar... wat ik in de brief geschreven heb, dat is precies hoe het is. Ik, ik droom er nog steeds van. Ik, euh, nou ja, het, het zit me heel erg hoog en ik wil er nu verder, verder niks over zeggen. Ik vind het zo kinderachtig van het Guinness Book of Records... dat haar prestatie niet wordt opgenomen. Jij ook? Nee, dat vind ik eigenlijk heel erg logisch. Kijk, bij, bij het jeugdjournaal komen we vaker uh, uh, nou ja, kinderen tegen... Die, die bijzondere dingen doen. En Guinness Book zegt, zegt helder en duidelijk... Uh, wij nemen geen records op van kinderen onder de 16. Wat is nu een, een kind van 16? Of een kind van dertien nou ja, was ze toen ze, toen ze vertrok met, uh, met haar zeilboot. Maar voor hetzelfde krijg je dadelijk, uh, nou ja, mijn kind is de jongste die ooit heeft gebungie jumped Of mijn kind is die, die de jongste die Nou ja, vul het zelf maar in. Dus ik vind het heel logisch dat ze die records niet aangaan, want we zijn altijd. Uh, uh, nou ja, kinderen die dan toch dingen gaan uitproberen die ze eigenlijk niet zouden moeten doen. Nou, ze komt in elk geval dus naar de Hisfa. En dan gaan we daar weer met twee, uh, 300 journalisten en fotografen staan. Gefeliciteerd met jouw premier, Taco. Ah, dankjewel. De muziek aan het oog hangt, ik zei het al, samen met de African Cup of Nations 2012. De competitie wordt dit jaar georganiseerd door Gabon en Equatoriaal Guinea en duurt nog drie weken. Zanger en acteur Stef Bos woont een groot deel van het jaar in Zuid-Afrika. Hij zit nu in de bergen bij Kaapstad. En meneer Bos, hoe belangrijk is dat voor u, de African Cup? Ja, ik ben een groot voetbalfan en ik moet eerlijk zeggen, Max, dat de Afrika Cup heeft mij altijd nog meer geboeid, zelfs dan de Wereldcup. En hoe komt dat? Omdat de eerste, eerste keer dat ik het meemaakte was ik in Mali, in Bamako. Ik denk een jaar of twintig geleden of zoiets. En uh, ik zat in een, in, een, in een soort kantine waar normaal ongeveer 100 mensen in gaan. daar zaten 500 mensen naar één klein televisietje te kijken... waar een wedstrijd op was tussen Marokko en Senegal of zoiets. En ik heb nog nooit zoveel plezier gehad om naar voetbal te kijken. Ik kon geen flikken zien, maar alles wat er om me heen gebeurde, dat was feest. En later in Zuid-Afrika heb ik hetzelfde meegemaakt. Dus het soort gevoel van voetbal hier in Afrika... als het puur alleen op het continent zich afspeelt... dat is muziek, dans. Uh, je krijgt eigenlijk de hele cultuursector... krijg je in één voor de prijs van een voetbalkaartje. Ga je in Zuid-Afrika vaak naar voetbalwedstrijden, Stef? Nou, toen ik, als ik in Johannesburg ben... als ik daar ben om, om zo muziek te maken... of met mensen samen te werken, is het wat makkelijker. Want het voetbal ja, dat centraliseert zich vooral... In Johannesburg en Soweto en uh, waar ik nu zit in Kaapstad. IF have Town, Ik denk dat dat per wedstrijd ongeveer 5.000, 6.000 mensen trekt. Dus dat is niet zoveel. Maar als je in Johannesburg naar de Orlando Pirates gaat kijken... dan zitten er 60.000 mensen. En dat is, ja, dat is muziek. En zit je bij de Orlando Pirates daar als enige blanke? Of, of, of zijn er wel meer blanke? Want, want die doen dan cricket en zo, hè? Ja, nee, de, de voetbal is eigenlijk een, een sport voor de gekleurde mensen, dat wil zeggen voor de zwarte mensen en voor de kleurlingen in Zuid-Afrika. Blanken zijn er niet of nauwelijks eigenlijk in geïnteresseerd. Dus als je in zo'n stadion zit, zit je er hooguit tussen de 60.000 met een stuk of 100 meer, zeker niet. En dat zijn dan nog de verzorgers en de trainers soms. Welke muziek mogen we voor jou ter gelegenheid van de African Cup of Nations draaien? Om het uh, gevoel te hebben van naar zo'n wedstrijd te gaan kijken, dacht ik het eerst aan Oliver Oumtukuzi. Dat Wie? is een, uh, een geweldige... Oliver Oumtukuzi is een singer-songwriter van uh, Zimbabwe. En als je die muziek hoort, dan dat is het gevoel zoals je naar nou een voetbalwedstrijd in Afrika zit te kijken. Muziek uit Zimbabwe dus, de keus van zanger en acteur Stef Bos. En straks nog meer muziek die te maken heeft met de Africa Cup. Bijna 1700 CDA'ers waren vandaag bijeen op het congres van hun partij in Maarsen. Ze mochten luisteren naar de presentatie van Aartjan de Geus en zijn strategisch beraad... de presentatie van Jacobine Gil en haar beeldvormingscommissie... en naar de grote verzoener, partijvoorzitter Rut Peetoom. Wilma Borgman was erbij in de fabriek in Maarsen. Wilma, ik heb het uh, vanavond op Twitter gevolgd. Alleen maar blije mensen in het CDA, van Joop Atsma tot Willem Aantjes. Allemaal mensen die elkaar anderhalf jaar lang naar het leven hebben gestaan. Uh, mijn vraag, hoe is partijvoorzitter Peter ingeslaagd geslaagd de harmonie zo te herstellen? Ja Max, ik hoor jou uh, uh, haar de grote verzoener noemen. Uh, nou ja, wat ik vandaag in ieder geval heb gezien op dat congres is dat zij erin slaagt om uh, woorden te gebruiken waar iedereen op dat congres uh, enthousiast van wordt. Want stel je voor, daar staat in een enorm complex vol CDA's een, uh, uh, een zelfbewuste mevrouw die het heeft over respect en over voelbare warmte, over betrouwbaarheid, herkenbaarheid uh, en dat er natuurlijk verschil is tussen de authentieke standpunten van een politieke partij en de compromissen die die partij uh, in, uh, in een coalitie sluit met anderen. Wie begrijpt dat nou niet? Nou, in Maarten snapte iedereen dat heel goed. En ik denk dat ze op die manier toch de basis heeft gevonden... om al dat oude zeer, al dat naar elkaars leven staan... uit de formatietijd uh, uh, op te ruimen en um, een soort nieuw begin te maken. Heb je de indruk dat zich een soort authentieke opluchting... van het CDA-meester heeft gemaakt dat al het geruzie nu even voorbij is? ja Ik denk inderdaad dat de CDA'ers blij waren met vandaag. want Er moest natuurlijk ook wel iets gebeuren... want die uh, formatieperiode heeft diepe sporen nagelaten. Mensen die elkaar in de partij tegenover uh, elkaar stonden met... met Allerlei bittere verwijten. De ene CDA'er verwijt de andere dat hij geen echte christendemocraat is. Nou, dat gaat allemaal niet zomaar over. En dan zijn er misschien wel uh, bijna therapeutische sessies nodig om een gemeenschappelijk uitgangspunt te vinden. En nou ja, daar leek het vandaag misschien uh, toch wel erg op, althans in de ogen van CDA'ers. Het was een healing. Het was een therapeutische sessie. Dat, dat, dat gaf Siebrand Buma na afloop ook toe. Ja, want jij hebt met Siebrand Buma, de fractieleider van de CDA... gepraat in de wandelgangen. Laten we even luisteren naar zijn conclusies van vandaag. Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is... het vertrouwen dat die leden in die partij hebben. En misschien weer hebben gevonden. Want we hebben natuurlijk een hele moeilijke periode gehad. En hier zie je enthousiasme, betrokkenheid. En dat op een enorm mooie manier. Dat is de grote kracht van dit congres. Ik had bij sommige mensen die gesproken heb vandaag... het idee dat het een soort van therapeutische sessie was... Nou, ik denk dat het gevoel heel belangrijk was in dit congres. Wat was dat gevoel dan? Nou, het gevoel dat je hier in eenheid met elkaar spraakt over de toekomst van die partij. En tegelijkertijd ook tegen, met, met z'n allen het besef hebt dat je als regeringspartij een grote verantwoordelijkheid hebt. En dat je daarin compromissen moet sluiten. En die combinatie, dat je samen weer verder gaat naar de discussies die er geweest zijn. Dat vind ik de grote kracht. Ik denk dat dat het gevoel is wat veel mensen hebben ook. Maar is dan het gevoel belangrijker dan de woorden die in het rapport staan? Nou, dat is natuurlijk een combinatie. Want ik heb het gevoel dat, uh, ook toen het gisteren al uitkwam... dat heel veel leden daar heel veel in herkennen. Het is ongelooflijk veel be be be bekeken en gelezen al vanaf internet... zodra het op het net stond. En wat ik terughoor, dat zijn dat men de woorden herkent... en ook de richtingen voor de toekomst herkent. Daar, be daar begint het wel mee. Dat is Zonder dat rapport zou je dit gevoel niet gekregen hebben. Maar het is wel de combinatie met, met zoveel mensen hier... ...en met zoveel mensen enthousiast daarover verder spreken. En ik denk dat dat toch wel de kracht van het congres is. Een streep onder de trauma's van rond de formatie en opnieuw beginnen. Nou, het is denk ik wel een belangrijke streep eronder. Ik geloof dat heel veel van wat er toen gebeurd is... Uh, ...met dit congres weer geheeld is. En dat was ook wel nodig. En uh, ook rond het congres zijn hele belangrijke stappen gezet. En ook het rapport zelf is heel erg belangrijk. Maar hier voel je... Dat die partij één wil zijn en samen naar de toekomst wil gaan. Ja, dat vind ik natuurlijk heel erg mooi. En dat, dat sterkt mij ook in het werk wat we met z'n allen doen. Nou, is er de laatste tijd sinds er concepten zijn uitgelegd, veel geschreven en gepraat over de vraag waarin dit strategisch beraadrapport verschilt van kabinetsbeleid. Maar wat ook heel relevant is en misschien wat onderbelicht is waarin het verschilt van eerder CDA-uitgangspunten. Bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek. Geldt het breekpunt nog van de uh, lijsttrekker balken en de bij. De campagne voor deze kabinetsperiode. Geldt dat breekpunt nog? Nou, je, je kan natuurlijk heel duidelijk zien in dit rapport... dat inderdaad over de hypotheekrente aftrek een andere stap wordt gezet. Wat dat betekent voor de praktijk uh, van kabinetsbeleid, dat is op dit moment nog niet te zeggen. Maar daarmee geef je wel aan dat op dit terrein door het CDA verder is gedacht. Ja, dat is een verandering en dat vind ik ook zeer te motiveren als je kijkt hoe de schuldenproblematiek ons op dit moment gewoon boven de hoofd stijgt. Ik hoorde u net zeggen wat het betekent voor de praktijk dit rapport en deze discussie, dat is nog niet te zeggen. Hoe bedoelt u? Dat komt omdat dit rapport natuurlijk eerst een hele fase van discussie in die partij ingaat. Dit is nu aangeboden aan de partij. Dan zal er in alle afdelingen over gesproken worden. En vervolgens zal in juni dat rapport worden vastgesteld als een partijdocument voor de toekomst. In die tussenfase is niet iets vastgesteld. Dus daar heb ik mee te maken. En ten tweede, het is niet een spoorboekje met praktische handmaatregelen handma uh, als een soort handboek. Het zijn richtingen die in een verkiezingsprogramma worden uitgewerkt. Maar er zit een toon in en er zitten een gedachte in. En de vraag is natuurlijk in hoeverre die leidend is bij uw uh, alledaagse handelen in de fractie in de Tweede Kamer. Ja, je mag er wel van uitgaan dat dit een, een richting is die natuurlijk ook in mijn, in mijn uh, optreden terug te vinden is. Want het is een richting die ik zelf ook voel. Ik zie het dus ook nogmaals niet als een breuk met een eerdere richting, omdat ik veel herken uit het verkiezingsprogramma. En als ik mij bij een stuk thuis voel, dan neem ik dat stuk tot mij en dan ga ik er ook mee verder, zonder meer. Maar wat merken we er dan wel van in de praktijk? Want u zegt, eigenlijk hebben we deze toon, dat is de authentieke CDA-toon, die, die lag voor een belangrijk deel in het verkiezingsprogramma en die laten we horen als uh, de situatie daarom vraagt. Wat merken we er dan verder van? Nou, Ik heb een aantal dingen aangegeven, maar ik blijf herhalen dat dit een rapport is wat je voor de langere termijn gaat invullen. En mijn beeld tot nu toe is dat mensen dat heel goed begrijpen. Die begrijpen heel goed dat partijen ook strategisch nadenken. Waar gaat het op de langere termijn met Nederland naartoe? Heel veel van dat regeerakkoord past hier al in. Dus daar ben ik alleen maar blij mee. En voor een aantal dingen waar bijvoorbeeld het regeerakkoord ook niet op ziet... kunnen wij alle voor, andere voorstellen al doen. Dus ik, voor mij is het een, echt een, een, een hulpmiddel om mee verder te gaan. En tegelijkertijd zal ik in de dagelijkse politiek van een kabinet altijd compromissen moeten blijven sluiten... omdat wij als CDA in ons eentje niet de meerderheid hebben. De conclusie van deze dag en dit project kan dan zijn... het CDA staat voor de handtekening die nu onder het gedoogakkoord staat... onder het gereerakkoord staat, op naar de volgende verkiezingen. Nou, wat mij betreft hebben wij nog een taak voor de boeg die een aantal jaren duurt. Dit land is absoluut niet toe aan nieuwe verkiezingen. Dit land is wel toe aan zelfbewuste partijen, ook het CDA. En voor het CDA geldt dat dat hervonden zelfbewustzijn zijn ook maakt dat wij veel ontspannender in, in die politieke arena kunnen opereren. Dank u wel. Graag gedaan. Ja, dat was de fractieleider van het CDA in de Tweede Kamer, Siebrand Buma, in gesprek met Wilma Borgman, die nog steeds in Studio Den Haag zit. Zit jij inmiddels? Zeker, mag ja. Um, ik had me voorgenomen het, het, het niet uitgebreid met je over de poppetjes te hebben... want dat doen alle media de hele week al. Maar kon je op de, ja, de, aan de sfeer van het congres toch een beetje aanvoelen... wie nou in aanmerking komt voor het politieke leiderschap van het CDA ja. en wie ja. niet? Ja. Dat uh, wordt de, de zoektocht van uh, Rut petom natuurlijk. Ze heeft gezegd, eerst moet de inhoud staan. En dan zoeken we er daarna iemand bij die uh, op een CDA-manier woorden aan die inhoud kan geven. Um, nou ja, die inhoud is er nu. Dus dan komt de volgende stap, zou je zeggen. En vanuit de CDA-top werd vandaag gezegd dat die nieuwe leider... Um, ook best buiten de traditionele kringetjes gevonden kan worden. Dus misschien komen er allemaal nieuwe namen op het lijstje. Wat mij in ieder geval opviel vandaag... Um, was dat Petom applaus vroeg voor een paar bewegingen. Uh, Personen, maar niet voor Hans Hille van defensie, ook niet voor Gert Leers van asiel. Die werden zelfs niet eens genoemd. Um, maar er was wel um, wie wel werd genoemd was een degelijke zeel met verstand van geld. Wie zou dat Jan zijn Kees de afgelopen dus? En die kreeg een uh, staande ovatie. Um, maar dat zegt niks over zijn beschikbaarheid. Hij heeft gezegd dat hij er niks voor voelt, maar het zegt wel iets over zijn populariteit. En die vond ik wel opvallend. Tot slot uh, de PvdA congresseerde ook en uh, die zijn ook naar links aan het opschuiven, want Job Cohen zei daar... dat hij extra bezuiniging als Rutte daarmee komt niet gaat steunen... Uh, letterlijk citaat, het kabinet zoekt het verder maar uit, zegt Jop Cohen. Hoe, hoe duid je dat? Ja, Max, eerlijk gezegd is er volgens mij niet zoveel nieuws onder de zon. Want uh, de PvdA heeft ook eerdere bezuinigingen niet gesteund. Roepte al een tijdje dat ze er niet over piekeren om uh, volgende bezuinigingen wel te steunen. Ja, ze hebben wel uh, voor gestemd om de euro overeind te houden. Ook voor het pensioenakkoord. Maar uh, ik denk dat we hier de tweede partij zien die een uh, leiderschapsprobleem heeft... PvdA uh, heeft natuurlijk officieel wel een leider... maar dienstleiderschap staat voortdurend, voortdurend ter discussie. Uh, Cohen steekt maar blikjes af bij de concurrentie op links van Emile Roemer. Uh, en dat is natuurlijk behoorlijk pijnlijk... Uh, wat voor Cohen heel vervelend was, uh, was dat het nieuws uh, dat NRC Handelsblad vandaag meldde... namelijk dat een grote meerderheid van het PvdA-middenkader... dus um, dat zijn de mensen die uh, namens de PvdA in de Raad zitten of in, in de Staten zitten... zij willen niet Cohen als lijsttrekker, maar liever de Amsterdamse wethouder Lodewijk Ascher. Dus um, de conclusie die we aan het einde van deze dag kunnen trekken, Max... is dat het CDA misschien vandaag een nieuw keerpunt heeft gevonden, een nieuw begin maar dat, dat bij de PvdA dat nieuwe begin er nog niet is... daar krijgen ze morgen wel alleen een nieuwe partijvoorzitter. Nou, ik voel me zeer geïnspireerd, uh, bemoedigd ook... door dit gesprek met je, Wilma. Dank, dankjewel. <lacht> Hans Fonk is oud-doelman van Ajax in Kaapstad... en trouwens ook van het nationale Zuid-Afrikaanse team, de Bafane Bafane. Hij is inmiddels weer terug in Nederland. En meneer Fonk, Zuid-Afrika heeft in uh, 1996 de African Cup gewonnen... Ja, daar was ik helaas nog niet bij. Ik ben mijn uh, carrière bij, bij het nationale team Bafana-Bafana begonnen in 1998. Maar wat ik van de jongens gehoord heb, die later ook nog met mij speelden, was het een ongelooflijk feest. Hoe belangrijk is dat, die cup winnen? Ja, het is sowieso belangrijk. Net zoals het is belangrijk als Nederland uh, Europees kampioen kan worden. Maar in die tijd, als je teruggaat naar 1996, was het zeg maar de eerste keer dat ze laatste weer mocht meedoen na de boycott. En uh, ze kregen toen ook het, uh, het recht zeg maar, om, het, uh, om het kampioenschap te organiseren. En ze werden gelijk kampioen, dus dat was voor... Uh, dus ja, heel Zuid-Afrika zeg maar, is een soort erkenning van uh, wij tellen weer mee. Je bent nu uh, terug in Nederland. Is het erg om daar niet meer bij te zijn? <laughs> om heel eerlijk te zijn mis ik het niet zo heel erg. Ik heb zelf uh, twee keer meegedaan in 2000 in, uh, in Ghana en Nigeria en in 2002 in Mali. En uh, als ik terugkijk herinner ik me nog wel uh, mooie voetbalmomenten. Maar vooral uh, uh, vele ergernissen als uh, ja, moeilijke omstandigheden, hitte... Stoffige velden. En het was, het was voor mij nooit, nooit echt een heel erg plezier om er heen te gaan. We hebben iedereen gevraagd: wat zou je voor muziek uitkiezen ter ere van de Cup of Nations? Waar komt uw keuze op uit? Ja, ik, eh, omdat ze daar is, ik helaas niet meedoen dit keer, heb ik maar een, een Afrikaans nummer uitgezocht. Uh, uh, het heet uh, Die Zon Trek Water van Johnny Clegg. Een van mijn favoriete Zuid-Afrikaanse nummers. Die Zon Trek Water, maar miste die taal ook? Dat Zuid-Afrikaans. Ja, ik ben, ik ben verliefd op die taal. En ik mis het enorm vanuit Heerenveen, zeg maar. Johnny Clegg, die som trekt water. Chamele ambulu, chamele, Pose and say, Not a volatile, not a bull, not a bull, Jij is nie hier nie En my bottle is leeg En my hart is zeer Die pad na jou hart Is onder brug En die meide na jou dier Is my bitter brug Die poort is zeer Die koelkie lepoole Maar tot jenge korofane Genda was emalik Genda was ik kom bijna benen ik draai daar jou draag ik en ik word oud zo ik maar herinner me aan jou is stimulerende muziek inderdaad van Johnny Clegg uit Zuid-Afrika. De keus van oud-doelman van het Zuid-Afrikaanse elftal Hans Fonk. U hoorde het in het nieuwsoverzicht. In de noord nigeriaanse stad Kano ontploften gisteren zeker twintig bommen... en de laatste berichten spreken van meer dan 150 doden. De radicaal-islamitische secte Boko Haram heeft de verantwoordelijkheid opgeëist... In Lagos in Nigeria hebben we nu contact met correspondent Kees Broeren. Uh, is dit de grootste aanslag tot nu toe door Boko Haram, Kees? Ja, dat is het zeker. Niet eerder uh, heeft uh, Boko Haram zoveel aanslagen... tegelijkertijd uh, op één plek gepleegd en op één dag... En niet eerder zijn daar zoveel mensen bij om het leven gekomen. Dat geeft ook wel aan dat uh, deze groep steeds sterker wordt. Uh, steeds sterker in de manier waarop ze die aanslagen pleegt. Steeds sterker in de coördinatie. En ook steeds sterker in het uh, toch steeds weer vinden van uh, zwakke plekken. ...in de verdediging van de Nigeriaanse regering en de veiligheidsdienst... ...die het voor de regering moeten opnemen. In Kano uh, zijn eerder wel religieuze twisten geweest... ...zijn wel spanningen geweest tussen moslims en christenen... ...maar zo'n aanslag van Boko Haram... ...aanslag die uh, vooral gericht is tegen de veiligheidsdienst... ...zoals de stations, die getroffen zijn, zoiets... ...hadden we nog niet eerder gezien. Twintig uh, aanslagen tegelijk. Ja, dat, dat lijkt een heel goed gecoördineerde actie, hè? Wie, wie doet dat nou eigenlijk? Dat is precies wat de regering zich afvraagt. Wie schuilt er nu precies achter Boko Haram? De president van dit land, Goodluck Jonathan, heeft eerder dit jaar gezegd dat. Sympathisanten in elk geval van Boko Haram in zijn eigen regering zitten en ook in zijn eigen veiligheidsdienst. En dat hij dus wat dat betreft bijna niemand kan vertrouwen. En dat hij daarmee ook in een situatie is terechtgekomen, zei hij zelf, die te vergelijken is met de crisis die Nigeria aan het einde van de jaren 60 meemaakte toen in Biaf Biafra een afscheidingsoorlog heerst. Niet helemaal terecht de vergelijking, maar wel als het gaat om de sfeer van crisis die dat betreft heerst. De regering is niet in staat, zo is het er nu toe gebleken, bij alle aanslagen... om ondanks alle veiligheidsmaatregelen een volgende aanslag te voorkomen. En ondertussen lijkt dus Haram steeds sterker te worden... en steeds stoutmoedigere aanslagen te kunnen plegen. Het waren aanslagen tegen politiebureaus, tegen overheidsinstellingen... maar is het ook erop gericht om... De christenen weg te jagen uit het noorden? Het heeft in elk geval wel het effect dat uh, christenen in het noorden... ...die in de minderheid zijn het gevoel krijgen dat uh, zij in dat gebied niet veilig zijn. En een enkele keer wordt ook wel door mensen die zich uh, als woordvoerders... ...op aanhangers van Boko Haram uitspreken gezegd... ...dit is een boodschap aan de christenen dat ze maar beter en zo snel mogelijk... ...uit het noorden kunnen vertrekken, terug naar hun uh, gebieden uit het zuiden... Maar de aanslagen op zich zijn niet altijd... Direct tegen kerst gericht. Uh, op eerste kerstdag is in de buurt van Abuja wel een grote zelfmoordaanslag gepleegd uh, op een katholieke kerk. Er zijn 43 mensen om het leven gekomen. Maar veel van de aanslagen die Boko Haram opeist, die zijn toch vooral gericht tegen de Nigeriaanse veiligheidsdiensten, zoals politiebureaus, zoals dus ook in Kano. En daarmee zou je kunnen zeggen tegen de Nigeriaanse staat en tegen de regering die op dit moment de Nigeriaanse overheid uh, leidt. Je was uh, gisteren zelf in het noorden. Je bent gisteren teruggekomen uit het noorden. Uh, ja, hoe bang is de man in de straat? Die is uh, behoorlijk bang. Dat wil zeggen, de christelijke man in de straat uh, is behoorlijk bang... omdat hij toch het uh, gevoel heeft... ...dat uh, dit zich uh, steeds meer tegen hem gaat richten en tegen haar gaat richten... ...en dat hij daar misschien toch uh, ook inderdaad maar moet besluiten om uh, uit het noorden te vertrekken. Het is uh, overigens niet alleen de christelijke man en vrouw in de straat die zich uh, ongerust maakt. er zijn ook uh, de islamitische burgers... ...in het uh, noorden van Nigeria, die zeggen dat ze zelf helemaal niets hebben met uh, waar Boko Haram dan ook voor zou kunnen staan... ...en dat ze gewoon verder samen willen leven, zoals ze de afgelopen tientallen jaren ook hebben gedaan... ...met christenen in het noorden en christenen in het zuiden en moslims in het zuiden. Maar door de aanslagen van Boko Haram en door de steeds fellere manier waarop uh, Boko Haram laat weten... ...dat ze toch uit lijkt te zijn op de vestiging van een... Ja, Misschien wel de islamitische staat in heel Nigeria lijken met name de christenen in het noorden het steeds moeilijker te krijgen. Zou het tot een soort religieus-etnische zuivering van het noorden kunnen leiden als dit doorgaat? Als in elk geval de veiligheidsdiensten er niet in slagen om dit geweld van Boko Haram te pareren dan zou het daar wellicht toe kunnen leiden. Nogmaals, het, het is niet altijd direct tegen christenen gericht... maar het zou indirect er wel toe kunnen leiden dat christenen het gevoel hebben van... hier is voor ons geen plek meer, laten we inderdaad uh, gaan vertrekken. En daarmee zou Haram uh, een van haar doelen dan in elk geval bereikt hebben... en het zelf in elk geval makkelijker vinden om zo'n zo islamitisch-theocratische staat... in het noorden of misschien nog in verdere delen van de Nigeria te vestigen. Maar op dit moment zijn ze zover... Nog zeker niet. Wel is een feit dat wat begonnen is eigenlijk vrij lokaal in de plaats Maiduguri in het noordoosten van Nigeria, waar Boko Haram als, als kleine lokale secte heeft geopereerd, dat uh, dat inmiddels een beweging is geworden die uh, zich uh, steeds vrijmoediger, steeds brutaler in steeds grotere delen van Nigeria manifesteert. Wat betekent de naam Boko Haram eigenlijk? Boko Haram is, uh, ja, het is een soort slang eigenlijk. Het bestaat uh, niet, maar iedereen weet waar het voor staat. Men vertaalt het uh, grofweg met: Westerse scholing is geboden. En zo is het ook inderdaad destijds in 2002 begonnen in het noordoosten van Nigeria. Met een groep die zijn van uh, de scholing uh, die, die geschroeid is zeg maar, op westerse waarden. Zoals we die bijvoorbeeld uit het zuiden meekrijgen. En die dus ingegeven door westerse en lees ook. Christelijke waarden. dat is iets waar wij niet in het noorden tegen zijn. En waar we ons ook van afkeren, waar we onze eigen vorm van scholing tegenover stellen. En er is inmiddels een veel radicalere groep geworden... die niet alleen uit is op het, het verbannen van die zogeheten westerse scholing... maar op het uh, verbannen van alles wat niet streng islamitisch is. Ik dank je voor je verslag. Kees Broeren vanuit Lagos. Ja, enge situatie daar. La, laten we iets vrolijks uh, doen aan Afrika. Oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders... die is tegenwoordig gezant van de Verenigde Naties in Ivoorkust. Hij landde vanmiddag op Schiphol voor een weekendje in Nederland. Meneer Koenders, kijkt u al uit naar de African Cup? Ja, want het land waar ik nu werk is, is er vol van. De kleur is oranje, dat is wel erg leuk. Zelfs als het Nederlandse team, zal ik maar even zeggen, of de Nederlandse kleuren... Uh, en iedereen is ermee bezig. Ik kreeg uh, zaterdag uh, vorige week toen we voorbereidingen hadden... voor een uh, vredesovereenkomst uh, met de president. Een prachtig oranje pak. Er was een grote bijeenkomst van moslims daar voor de vrede. Maar die baden voor de overwinning van de... Olifanten, Les éléphants, dat is het nationale team. Uh, er is een minister van Sport die zo fors bezig is dat ik echt bang ben uh, voor hun terugkomst als ze gaan verliezen. Het is voor de Ivorianen nu heel belangrijk, want ze komen uit een uh, enorme crisis van 3000 doden afgelopen ja. jaar. Hoe goed zijn de olifanten als uh, voetballers? Ze zijn heel goed. Ze hebben grote voetballers zoals Didier Drogba, die kent denk ik iedereen van, die ja. bij Chelsea speelt. Er zijn ook Nederlandse uh, spelers die er niet opgesteld staan, maar wel in de reserve. Iemand als Boni, die zit er bij Vitesse. Um, nou, er zijn een heleboel bekende namen. Ze hopen dus ook echt te winnen. Hun grote concurrenten zijn landen als Ghana, zo'n uw buurland. Uh, maar het, zijn, het is een goed team. Het is een bekend team in Afrika uh, en ze gaan ervoor. We hebben u ook gevraagd uh, wat uw muzikale keuze zou zijn... als je even denkt aan die African Cup of Nations... en de kansen van de olifanten. Waar komt u dan op uit? Op uh, Alfa Blondie, dat is natuurlijk de grote zanger van Ivoorkust. Die is inmiddels al, nou ik denk tegen de zestig. Zo niet, niet, niet ouder. Zo'n grote man van de West-Afrikaanse muziek. Uh, een beetje reggae-achtig, maar dan verafrikaniseerd. Hij heeft een prachtig nummer geschreven. Uh, Vrede in Liberia. Liberia is het buurland van Ivoorkust. En juist aan die grens zijn heel veel problemen. Dus ja, het, het, het zegt twee dingen: iets over Ivoorkust en Liberia. En het zegt iets over ook voetbal, toch als uh, prachtig model van integratie. We gaan bidden voor de olifanten en, uh, ja. en, en draaien Alfa Bondi. Dank u wel, meneer Koenders. Dus. is crying up. Uh, no matter who loses, Liberia's still crying up. Uh, no matter who's right, they've got to stop the fight. in Liberia van Alfa Blondie. De muzikale keus van oud-minister van ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders. U vraagt zich misschien af wat u nu hoort. U bent namelijk live verbonden met de Stille Oceaan... ergens in de buurt van Canada. Echt waar. Dolfijnenonderzoeker Rob Kastelijn, hier in de studio in Hilversum. Wat, wat hoor je precies? Ik hoor tik. Ik hoor ook getik. Dus, uh, het Wat zou, zou het kunnen zijn? Ja, het zou van alles kunnen zijn. Dat is, uh, het zou het uh, klikken kunnen zijn van uh, potvissen. Maar het zou ook uh, bij wijze van spreken het heien kunnen zijn uh, verderaf. Het geluid komt van de nieuwe website listentothedeep.com, waar je het onderwatergeluid van verschillende plekken in zeeën en oceanen kunt horen. Wat is dat ongelooflijk bijzonder dat het kan? Ja, dit is ook heel bijzonder. Het is ook ja, dankzij de, de moderne techniek dat dit allemaal mogelijk is... We konden natuurlijk al uh, luisteren onder water uh, via hydrofoons. Dat zijn onderwatermicrofoons. Maar het feit dat het nu uh, zeg maar beschikbaar is via een vrije website... Ja, dat is natuurlijk uniek, dat is nooit eerder gebeurd. Want vroeger moest je met een bootje de oceaan op... en dan die, dan die, die, die microfoon laten zakken? Precies, en dan was je natuurlijk afhankelijk van het weer. en Het was heel kostbaar om het op een boot te doen. Plus een boot zelf maakt vaak ook al veel geluid. En nu kun je het doen door middel van hydrofoons... die of op de bodem liggen of vastzitten aan uh, drijvende boeien. Hoe gaat dit technisch in zijn werk? Nou, het is zo dat een hydrofoon die zit onder water vast aan een boei. En aan die boei daar zit ook een battery pack. Om natuurlijk te zorgen dat er voldoende energie is. Uh, die hydrofoons die nemen het geluid op uh, van de dieren of van scheepvaart bijvoorbeeld. Door mens gemaakte geluiden. En uh, die worden uiteindelijk dan via antenne uh, naar of een schip of een walstation gebracht. Zullen we nog even, even, even luisteren wat het horen is op dit moment? Wat zou dit zijn? Ik denk dat het ook weer tik is. Het zou ook weer een potvis kunnen zijn. Maar het kan ook iets door de mens gemaakt zijn. Want het is vrij regelmatig, zoals u hoort. Het was een school orka's in de stille oceaan. Ja. Nee. Nee, het was niet. We weten het ook niet. Het is live op dit moment van de website afgehaald. Ik weet wel zeker dat het geen orka's zijn. Wat orka's die? Die klinken meer zo van... Zulke soort geluiden. En hun sonar, dat is ultrasoon, dat zouden wij niet eens kunnen horen. Het woord schijnt het steeds lawaaiiger uh, op zee. Er is steeds meer te horen. Hoe, hoe komt dat? Nou, gewoon door de industrialisatie van de mens... Uh, is het onderwatergeluid sinds de Tweede Wereldoorlog uh, enorm toegenomen. En uh, ja, de grootste bijdrage die wordt geleverd door de scheepvaart... want de scheepvaart is natuurlijk enorm toegenomen. En uh, ja, die maken laagfrequent geluid. En dat dreunt door de hele oceaanbekkens heen. De redactie die druk aan het zoeken is, heeft ondertussen orka's gevonden. Kijk, hé, hey, dat lijkt me van orka's. <laughs> ja, precies. Gewoon, ik dacht wel voor Hoe Hoor je dit vaak? Ja, deze geluiden die zijn uh, heel erg bekend. En orka's zijn natuurlijk van de dolfijnenfamilie. Dat is heel sociale dieren die dus ook met elkaar moeten communiceren... en uh, in groepjes samenleven... en uh, op die manier alle informatie kunnen uitwisselen met elkaar. Ik praat uh, zo door met Rondkastelein, dolfijnenonderzoeker. Uh, aan de lijn is namelijk ook Rob de Wijk... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Uh, want meneer de Wijk... Ik begreep dat de Amerikaanse marine niet zo gelukkig is met uh, wat je allemaal kunt horen via, wat iedereen nu kan horen, via deze website. Hoe zit dat? Nou ja, de Amerikanen worden natuurlijk vrij snel zenuwachtig en uh, zijn bijna geobsedeerd met uh, geheimhouding. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen, want uh, je kunt natuurlijk bijvoorbeeld ook detecteren of er onderzeeboten uh, uh, langskomen... En eh, dat zou dus eh, betekenen dat je kunt, eh, kunt meten dat Amerikaanse onderzeeboten bijvoorbeeld de haven eh, verlaten. Met name voor de kust van Vancouver eh, worden dit soort metingen gedaan. Eh, zeg maar zijn die microfoons eh, aanwezig en dat is in Amerika niet leuk omdat dat een militair gebied is. Maar wat ook heel interessant is, is dat binnenkort dit soort eh, stations zeg maar, geopend worden in het zuiden van de Pacific en het eh, zuiden van de Indische Oceaan. Want ze zijn nu nog in het noorden. Ja, als ik dat uh, bekijk Canada. op het kaartje wat op die website te zien is... en wat je dus nu kunt horen... Uh, dan ligt dat inderdaad aan uh, de oostkust van de Verenigde Staten. Uh, dan zit er het een en ander in de Atlantische Oceaan. Maar uh, met name de Indische Oceaan is buitengewoon interessant... omdat daar op dit ogenblik sprake is van een enorme militarisering. Uh, de, met name China en India, die kopen uh, heel erg veel uh, schepen de komende tijd... Uh, de, alleen al India koopt uh, de komende 20 jaar honderd drie nieuwe oorlogsschepen. Waaronder uh, veel onderzeeboten. Die Chinezen doen feitelijk hetzelfde. Die kopen zelfs nog meer schepen. 135, inclusief onderzeeboten. Ja, dat betekent dus eigenlijk dat uh, iedereen nu kan uh, luisteren waar die dingen uh, zijn. Maar dan moet je wel een goed gro vertoor hebben hoor. Ik be begreep dat er een soort compromis bereikt is. Tussen de site en de, ja. de marine. Wat, wat houdt dat compromis precies in? Nou ja, dat bijvoorbeeld uh, gegevens uh, vertraagd worden weergegeven. Of misschien wel helemaal niet. Ik weet niet precies wat er echt achter de scherm is uh, afgesproken. Maar het doet een beetje denken aan de afspraak die er zijn met Google Earth. En je kunt ook niet zomaar op elk gebouw uh, vanuit de ruimte inzoomen. Uh, want die zijn gescrambled, Die kan je dus gewoon niet zien. Rob Kastelen, Rob Kastelen, kunt u zich iets voorstellen... bij ja, die angst van de Amerikaanse marine... voor al deze technologische mogelijkheden? Ja, die kan ik me heel goed voorstellen. Omdat uh, de Amerikaanse marine heeft zelf uh, in eerste instantie... ook zo'n onderwaterluistersysteem, uh, dat heette SOSUS, uh, gebouwd. En dat was om de, in de Koude Oorlog om de Russische onderzeeboten uh, te kunnen detecteren. En die lagen, ja, al die hydrofoons lagen in de Atlantische Oceaan op de bodem. En daardoor konden ze dus ook... Uh, ja, de vijand aan horen komen en daardoor maatregelen nemen. En ja, nu is dat in één keer vrijelijk beschikbaar. Het is natuurlijk niet precies hetzelfde systeem. En het hangt natuurlijk ook af van software je erachter hebt om die geluiden te analyseren... dat je weet of het een schip is, of dat het een militair schip is, of dat het een dier is. Maar ik kan me goed voorstellen dat, uh, dat dit een uh, ja, strategische gevaarlijke ontwikkeling zou kunnen zijn. En het aanbod dat de uh, eigenaars van de website nu... de Universiteit van Vancouver die daarmee te maken hebben... nu hebben gedaan, van uh, we vertragen het. Dan kan de marine even ernaar kijken. En daarna gaat het geluid pas naar iedereen. Of is dat op den duur toch niet te handhaven? Nou, ik denk dat er gewoon in bepaalde locaties. Uh, dat ze het waarschijnlijk zouden kunnen filteren. Dus dat je bepaalde frequenties wel doorlaat en andere niet. Dus dat zeg maar bepaalde frequenties die strategisch uh, belangrijk zijn. gewoon niet door worden gegeven. En uh, ja, elk dier maakt op een andere toonhoogte. zeg maar zijn geluid. En dan kunnen ze toch uh, bepaalde diersoorten gewoon doorlaten. Ik ben benieuwd of er nog geluid te horen is op dit moment. Ik krijg weer hetzelfde gelijk te horen. Wat saai is, het ja, daar. Saai. Ja. Van de Zee. Ik had me dat heel, heel veel spannender voorgesteld. Nou ja, gelukkig is het een beetje saai, want uh, als er te veel geluid elke keer te horen was, uh, dan was het wel helemaal uh, een groot probleem voor de dieren. Want dit systeem is natuurlijk opgericht om te luisteren naar uh, wat voor geluiden maken de mensen, en te kijken naar wat voor geluiden maken de dieren. En in welke gebieden komen die twee heel erg veel bij elkaar? En is er overlap qua frequenties, zodat de dieren elkaar niet goed meer kunnen horen? en daardoor de mannetjes de vrouwtjes niet meer kunnen vinden... of de moeders hun jongen niet meer kunnen vinden... en daardoor de populatie uiteindelijk negatief beïnvloed zou kunnen worden. We hebben weer wat nieuws. Zo klinkt de zeebodem bij Spanje. Dit zijn waarschijnlijk voor een deel snapping shrimp die je hoort. Het zijn garnalen die klikjes kunnen maken. Het is ongelooflijk dit. Ja, die maken ongelooflijk veel lawaai... Voor sommige collega bedrijven die in Amerika eh, onderzoeken doen met zeezoogdieren. die eh, hebben hier ook ontzettend veel last van. Want die hebben. ja, als je in de natuur zit, kan je dit geluid niet weghalen. En eh, ik doe onderzoek in bassins en daar zit echt heel stil. We hadden het net uh, met u, uh, meneer Kastelein. al over. ja, dat het steeds drukker wordt op zee, steeds meer daarbij. Even een voorbeeld daarvan. Scheepvaartgeluid. Ja. ja. En dat kan ontzettend ver doordreunen, omdat het vrij laagfrequente geluiden zijn. En die gaan veel verder dan, dan hoge tonen. Vanuit de dieren in zee uh, en in de oceaan geredeneerd. waarvan hebben zij het meest last qua geluid? Qua het hangt, lawaai. Dat hangt van de diersoort af. Dus de, de, de grote baleinwalvissen, daar zijn tien soorten van. Uh, die maken zelf hele laagfrequente geluiden, zoiets als. Zo. Die hebben natuurlijk heel veel last van scheepsgeluid. Terwijl uh, bijvoorbeeld uh, de dieren, die, uh, zoals dolfijnen... die op veel hogere frequenties uh, met elkaar communiceren... En, een, en ook een sonarsysteem hebben... die hebben meer last van veel hoogfrequente geluiden. Dus bijvoorbeeld uh, speedboten op zee en jetskis en dat soort zaken. Jullie zijn allebei wetenschapper, alleen op een totaal ander terrein. Uh, Rob de Wijk, vanuit uh, uw expertise... heeft u daar wat aan, aan zo'n site als Listen to the Deep? Want ik kan, inmiddels weet ik wat een orka voor is. He? Maar ik zou het verschil niet weten tussen een, een, een walvis en een uh, onderzeeboot. Dus ik kan er helemaal niks mee. Maar je hebt natuurlijk mensen bij de inlichtingendiensten. Die kunnen er heel erg veel mee. En die kunnen bij wijze van spreken aan het geluid horen. Welk, welke onderzeeboot, uh, welke specifieke onderzeeboot op dat moment. Bijvoorbeeld een haven verlaat of door een bepaald zeegebied vaart. He, dus uh, die zijn daar buiten gewoon in getraind. En dat, uh, ja, dat weet je ook op uh, van bemanning van onderzeeboten, dat, dat, dat, dat ze dat kunnen. Dus ja, dat, uh, dat is voor hun heel erg belangrijk. Maar voor mij is dat niet zo, uh, niet zo belangrijk. En Ron Kanselijn, als dolfijnonderzoeker en zoogdieronderzoeker, wat heeft u eraan? Nou, wij hebben daar heel veel aan, omdat we dan kunnen zien uh, op welke locaties in de wereld het door de mens gemaakte geluid problemen kan geven voor de dieren. En daardoor kun je mitigerende maatregelen voorstellen. Zoals bijvoorbeeld het stiller maken van schepen. Daar is natuurlijk militair al ontzettend veel technologie voor. En ook in de uh, cruiseschepen Die kunnen ze al heel erg stil maken. En uh, ik weet bijna zeker, omdat in Amerika is men al verder op dit gebied. Dat er over uh, bijvoorbeeld tien jaar de normen voor het uitgezonden geluid van schepen. Dat daar normen voor gemaakt worden. En dat schepen dus echt stiller moeten gaan worden. En dat geldt ook zo voor het hij op zee. Op het moment voor de windmolenparken. Dat moet ook stiller gemaakt worden en voor seismologisch onderzoek. Ik dank u beiden voor dit gesprek, Ron Kastelein en Rob de Wijk. En als u niet kunt slapen vannacht, de website heet ListenToTheDeep.com. Het is vijf voor twaalf. En ik geef graag het woord aan collega John Jansen van Galen. De grande finale is pas op 24 januari in de Amsterdamse stad Schouwburg. Maar nu al iedere avond in het oog een voorproefje... van Turing Nationale Gedichtenwedstrijd 2011. Nu dichter en juryvoorzitter Ramsi Nasser met nummer 529. Oftewel, bemoeizorg. Uw geboortedatum sprak ons aan. Net als uw burgerservice-nummer... in combinatie met uw blauwe ogen en de krullen in uw haar. Ontwikkelt uw stoornis zich naar wens? Uw burgerlijke staat? Of indien u die niet hebt... Verzon u wel eens een beperking of een virtuele geboorteplaats? Wie bent u zonder levenslied? Leeft u van de wind, op grote voet of er zomaar wat op los? Wist u dat u niemand bent die nooit het laatste lacht of iemand anders kent? Waar hebt u voor het laatst ontbeten? Weet u wat uw ouders doen in de kleine uurtjes van de nacht? Wij die alles willen weten vragen u per ommegaande uw persoonlijkheid aan ons retour te mailen. PS. Het extra bijgesloten formulier voor ongewenste gebeurtenissen... moet voorkomen dat wij u wissen. En om calamiteiten te vermijden heeft ons systeem al ingevuld... uw voorgenomen datum van overlijden. Zodat we straks niet hoeven gissen of u zichzelf hebt opgegeven... Of wanneer u bent gestorven. Of hoe u in hemelsnaam zonder ons in leven bent gebleven. En wij op onze beurt u hebben kunnen missen. De wereld van de moderne overheid. Ja, ja erg mooi. Het is uh, de bu bureaucratie. Maar niet op een clichématige, makkelijke manier beschreven. Of ja, liever beschreven. Het is een beschrijving die zichzelf verliest. En dat vind ik het knappe eraan. Het is een labyrint. Zichzelf verliest? Ja, het is een beschrijving die zichzelf verliest. Het is de bureaucratie die, um, waarbij zelfs de syntaxis van de zinnen... Of, of uitdrukkingen niet meer in een labyrint uh, verlopen. Zoals deze zin die ik nu uitspreek. <lacht> niet ja. helemaal meer klopt. Ja, ja. Dus bijvoorbeeld de zin... Wist u dat u niemand bent die nooit het laatste lacht? Of iemand anders kent? vind ik een prachtige zin. Wist u dat u niemand bent die nooit het laatste lacht... en dan als extra of iemand anders kent? Het is namelijk de totale niksigheid. Er wordt niks gezegd en tegelijkertijd is het heel mooi geformuleerd. En met dit hele gedicht wordt eigenlijk heel veel gezegd. Dat vind ik het knappe. Dank, Ramsey Nasser. Dit was gedicht 529. En morgen hoort u nog veel meer van John Jans van Galen... want dan presenteert hij van 11 tot 12 het oog. Straks BNN met de overnachting... met daarin een gesprek met cabaretier Jack Spijkerman. Ik ga het weekend nog een beetje helen en verbinden, denk ik. En bezieling opdoen. En u misschien ook wel. Een goede zondag in elk geval. Artikel 24 van de Geneva Convention. Medical personnel exclusief in de collection, transport or treatment of treatment van de wounded en sick zal be respected and protected in alle circumstances. Als we in oorlogstijd respect hebben voor hulpverleners, waarom dan niet in vredestijd? Zo'n 80% van onze ambulance-medewerkers, politieagenten en brandweermannen